nog steeds oké, okay, maar dan wordt het tijd om naar school te gaan. Ik luister nog een keertje naar jobata Ik neem mijn schooltas mee en ik pak mijn fiets. Elke dag maar leren, hoe vind je zoiets? Rapper de de klap, klap, klap. Rapper de klapper, de klap, klap, Ik Vind het o oh zo stom, ik vind het o oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb. Rapper de klapper, de klap, klap, klap. Rapper de klapper, de klap, klap. Vind het o oh zo stom, ik vind het o oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb.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 Dat het ook zo stom dat ik altijd huiswerk heb. Genoeg. En dan vraagt hij kwaad of ik wel wat deed Ik luister dat toevallig naar de Hip hit parade Nou dan gaat hij als een gek tegen mij tekeer En hij roept heel kwaad, het is de laatste keer En voor straf krijg je nog een taak erbij Wat moet het worden met jou in de maatschappij? Rap en a, a clap, clap, clap, Rap clap Rap en de clap, clap, clap, clap Ik vind het al zo stom, ik vind het al zo stom Dat ik altijd huiswerk heb Rap en a clap, clap, clap, clap Rap en de clap, clap, clap, clap Ik vind het al zo stom, ik vind het oh zo stom Dat ik altijd huiswerk heb